9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. DSM gaat wereldwijd duizend banen schrappen, waarvan 400 in Nederland. Het is nog onduidelijk of er mensen gedwongen worden ontslagen. Het chemiebedrijf zegt dat het banenverlies nodig is... om de economische tegenwind het hoofd te bieden en om meer winst te maken. Het afgelopen half jaar daalde de winst van DSM met 67 procent naar 186 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was het nog ruim een half miljard. Bij DSM werken ruim 22.000 mensen, van wie ruim 6.000 in Nederland. Grote delen van de Filipijnse hoofdstad Manila staan blank. Door zware regenval is meer dan de helft van de stad overstroomd. Tienduizenden inwoners van Manila zijn geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.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 Dan het weer, enkele buien. Vanmiddag van het westen uit droog en steeds meer zon. Middagtemperatuur ongeveer 20 graden. Morgen nog een enkele bui en ongeveer 21 graden. En daarna wordt het droog en zonnig zomerweer. Met maximaal in het weekend ongeveer 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. Files op de 2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Bij knoopend Amstel, vijf kilometer na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Op de A9 van Alkmaar naar Amstel-Veen bij een file van 7 kilometer. 4 kilometer op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Lunetten. En door werkzaamheden op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij Houten 4 kilometer. 25 procent? 20 procent? 14 procent? Wat dacht u van 0 procent bijtelling?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 Een hele morgen. Het is dinsdag 7 augustus. En dit uur beginnen de Spelen al om half tien. Nederlandse tijd. Hockey. De mannen spelen tegen Korea. Zuid-Korea moet ik er natuurlijk bij zeggen. We blikken vooruit op de Keirin. Die begint om 11 uur. En we bellen dit uur ook met de baas van de scheidsrechters bij de KNVB, Dick van Egmond. Dat gaat dan over extra personeel rond de velden. Maar we beginnen met de ontslagen bij DSM. Fijn chemiebedrijf DSM die voelt de economische tegenwind. En ze zagen de winst behoorlijk teruglopen. Daarom gaat het bedrijf reorganiseren en kosten besparen. Wereldwijd kost dat duizend banen, waarvan zo'n 400 in Nederland. Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten, maar het is allemaal nog niet helemaal duidelijk. DSM maakt het vanochtend bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Economie-redacteur André Mijnema. André, komt dit uit de lucht vallen? Nou ja, in zekere zin wel. Tot nu toe hield DSM altijd heel goed het hoofd boven water. Maar de crisis is natuurlijk, uh, duurt natuurlijk al lang, uh, houdt ook maar aan. En als de economie langdurig in een dip zit, dan ga je op een gegeven moment door je reserves heen. Dan is het vlees op de botten zeg maar, uh, op en weg en dan heb je weinig spankracht meer. En sommige bedrijven merken dat al lange de tijd, denk ik aan de bouw. En nu merk je bij een bedrijf als DSM hoe, hoe goed georganiseerd ze ook zijn... en hoe verschillend ook in, in, uh, in activiteiten. Zij merken nu ook de economische tegenwind, omdat het juist allemaal zo lang duurt... Drugs ervaren zij vooral bij de afdeling nylons yeah. en plastics, kunststof en dergelijke meer. Denk ook, want zij leveren voor een deel ook aan aan de auto-industrie. Gaat er ook al niet zo lekker mee. Stukken beter gaat het wel in de voeding, in de vitamine en de farma. Daar is een robuust resultaat geboekt. Maar, zeggen ze zelf, Europa werkt ons vooral tegen. De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn voor de tweede helft van het jaar onzekerder geworden... door het onvermogen van Europa om een effectieve, duurzame oplossing te vinden... voor de financiële problemen in de eurozone. Nou, en daar plukt DSM, om zo te zeggen, de zure vruchten van. Ja, en besparen alleen, hè, kosten besparen alleen, dat helpt niet meer. Ze moeten echt reorganiseren, dus mensen eruit. Ja, want de winst is echt verdampt. Als je kijkt naar de omzet, die is nog heel lichtjes gestegen... dankzij die, die, die farmatak, Maar de winst die is echt helemaal verdampt van de schamele... Uh, 41 miljoen overgebleven in het tweede kwartaal. Ze kwamen van meer dan 400, dus dat is echt gigantisch naar beneden gegaan. En dus gaan ze reorganiseren, kosten besparen... proberen de winstmarges te verbeteren... overhouden aan de business in plaats van dat je erop inlevert. Dat moet circa 150 miljoen euro per jaar uh, gaan opleveren vanaf 2014. Maar dat kost natuurlijk wel banen, want je gaat ook efficiënter werken. Je, je kijkt naar wat je wel en wat je niet kunt houden. Duizend banen wereldwijd, op een totaal van zo'n 22.000 uh, mensen, zo'n 5 dus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 Ja, het, het bedoel, ze hebben dat toch al eerder gewaarschuwd. Eh, Fijker Siebersman heeft al eh, vaker de voorbije maanden en eh, jaren gezegd... Van, er moet echt iets gebeuren, Europa moet daadkrachtiger zijn. Hij was ook een van de ondertekenaars van dat eh, convenant, zeg maar, of convenant, die de oproep van de Europese industriële leiders... Eh, richting Europa van doen nou een keer wat. Maar ja, ondertussen zijn we natuurlijk weer, bijna weer een, een, een driekwart jaar verder... en daar zijn we nog altijd bezig met en Griekenland en Italië en Spanje... gaan ze maar door. Dat houdt maar aan en je merkt gewoon de economie... Uh, is in een soort, soort tweede dip verzeild geraakt. Uh, in Een tweede recessie. En de eerste klappen kun je overleven. Maar als je daarna een zeg maar, knockout bent gegaan... je staat weer met moeite recht. Uh, overeind geholpen door de trainer... En, en in dit geval dan door de overheid. En er komt weer zo'n golf overheen. Je krijgt weer een dreun. En dan ga je echt tegen de grond aan. En dat merken bedrijven nu ook als DSM... dat zo'n aanhoudende langdurige recessie gewoon finest is. Ja, wij horen jou staan, uh, althans dat is een beetje het omgevingsgeluid... bij allerlei uh, computerschermen waarop de beurs uh, te zien is. Hoe wordt erop gereageerd? Op de, beurs. Nou ja, de, de beurs is zelf een beetje negatief begonnen. We hebben natuurlijk die euforie gehad van uh, eind vorige week... En, en begin deze week rondom een um, Draghi ecb onzekerheid die dan toch nog misschien wat hoop ging bieden. Koersen verlogen omhoog. Maar nu zie je dat uh, gisterenmiddag eigenlijk allemaal ook vandaag... weer toch weer het negatieve sentiment terugkeert. Dus de beurs is zelf niet helemaal positief gestemd. Komen dan deze, dit soort cijfers van DSM overheen. Het aandeel DSM staat op dit moment op een verlies van bijna 2%. Dankjewel, André. André Meijnema was dat... Meer nog dan onder de Europese crisis... dan zucht het bedrijfsleven in het noorden van Italië... want daar hebben we het dan over... onder twee grote binnenlandse kwaden. De bureaucratie en de corruptie. Het geld dat naar het bedrijfsleven hoort te gaan... of naar verbetering van de noodzakelijke infrastructuur... verdwijnt nog altijd in verkeerde zakken. De reportage is van correspondent Angelo van Schijk. Het bedrijfshal, ik denk 150 meter bij 50. Daar zijn er dus drie van dit bedrijf. Dit bedrijf is Astra Refrigeranti, een bedrijf dat koelsystemen maakt. En de directeur van dat bedrijf, Franco Alberti, die leidt me rond. Uh, Alberti is een kranige, bijna tachtiger, oprichter van het bedrijf en nog steeds directeur. En hier worden die koelsystemen gemaakt. Quasi fanno. die fanno die intercooler. De intercooler voor de motoren diesel. De motoren zijn Dit is uh, ingenieur Gianni Pauli. Die samen met de Albert die mij rondleidt. Hier worden dus de intercoolers voor diesels gemaakt en voor centrifuges. Questi sono radiatori invece per le fregate della marina militare italiana e francese. Questi sono i coosistemi per le fregate dell'Italia e delle France marina francese. L'economia della provincia di Alessandria è un'economia molto diversificata. Piero Martinotti, viceversa della Camera per Koophandel di Alessandria. Sì, a livello industriale, quindi tocca a tanti settori, non abbiamo... Have... Alessandria is een provincie die, die heel veel verschillende kanten heeft. Uh, er zijn heel veel verschillende type bedrijven. We hebben uh, enerzijds uh, we hebben veel plastic, we hebben uh, computerbedrijven. We hebben hier heel veel agricultuur, heel veel landbouw en veeteelt. Dat zijn de sterke punten. Als het gaat om de zwakkere punten, de zwakkere bedrijven... die het meeste te lijden hebben van de crisis... dan is dat vooral de industrie en de kleine, de kleine ondernemers... kleine bedrijven die het moeilijk hebben. Maar ondanks dat kunnen we nog steeds zeggen... dat de economie hier het redelijk doet. Per is de economie nell'insieme het è niet maar het veel beter dan andere parten van Italië en Europa. Het beste jaar van Astra Refrigeranti was 2009. Toen uh, haalde Alberti met zijn bedrijf een omzet van 23 miljoen euro. En de netto winst was 3,5 miljoen. In 2011 was dat nog maar 15 miljoen. En voor dit jaar, 2012, verwacht hij een omzet van 17 miljoen. Dus het ergste lijkt voorbij. Maar de crisis is nog steeds voelbaar. Wat is het grootste probleem voor een, uh, voor een ondernemer in Italië? De bureaucratie en de belastingen. Voor ons wat het belangrijkste is, is niet zozeer de spread, zoals hij dat noemt, maar de spreco. Dat is het verspillen van... Overheidsgeld, uh, geld dat uh, gestoken wordt in corruptie, geld dat, dat verdwijnt, geld dat uh, gaat naar mensen waar het niet naartoe zou moeten gaan, maar uh, eigenlijk naar ondernemers zoals ons of naar infrastructuur of dat soort zaken meer. Dat gebeurt niet en dat is het grootste probleem van Italië volgens meneer Martinotti: niet de spread, maar de sprego. De reportage was van Angelo van Schijk. De KVB, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, die overweegt om met ingang van het seizoen 2013-2014 een vijfde en ook een zesde scheidsrechter aan te wijzen voor duels in de eredivisie. Aan de telefoon nu Dick van Egmond, de scheidsrechtersbaas van de KVB. Goedemorgen meneer van Egmond. Goedemorgen. Waarom volgend seizoen? Nou, ik wil eerst even benadrukken dat de KNVB met name een groot voorstander is van het gebruik van elektronische hulpmiddelen. Dus, Vraag 2 en 3 uh, maakt u alvast om... ja. overbodig bij mij, want... <laughs> <laughs> ja, maar voordat er een misverstand over ontstaat, dat zou een beetje jammer zijn als we zo'n mooi verhaal erover houden natuurlijk. Maar uh, dat is het eerste wat de, wat de bond onderzoekt, het gebruik van uh, die mogelijkheden. Ja, we willen graag uh, de introductie van Holkaio, van een ander systeem. Ja, maar er gaat toch mee geëxperimenteerd worden? Ja, klopt. We gaan dit seizoen onderzoeken of dat makkelijk is. Dat moet ook worden overlegd op de clubs. En dat is het eerste wat de komende maanden zal gebeuren. Ja, maar desalniettemin, parallel daaraan zegt u van volgend seizoen... willen we eigenlijk ook een vijfde en zesde schijf, erbij. Nee, wat daarnaast wordt onderzocht is de mogelijkheid om een vijfde en zesde official te gebruiken. Zoals van even ook al doet. Uh, maar nogmaals, eerst die optie voor het gebruik van technologische hulpmiddelen. Eigenlijk zegt u, ik ga, we gaan parallel gaan we die twee mogelijkheden onderzoeken. En als het ene niet kan, want daar zijn we groot voorstander van... namelijk die uh, doellijntechnologie, Hawkeye-systeem. Uh, als dat niet kan, of nog niet mag, van uh, de hogere voetbalbonden... dan gaan we voor de vijfde en zesde scheidsrechten. Ja, dat is juist. Ja. ja. Oké, okay, nou dan is dat helder. En, uh, vraag 2, 3, 4 en 5, die hoef ik dan niet meer te stellen. Maar dan kunnen we meteen even kijken nog naar het komend seizoen. Uh, want dit is seizoen 2000, ik moet altijd zo ontzettend nadenken. 12, 13, ja. ja. En het komend seizoen, uh, uh, uh, zijn er dan nog uh, speciale dingen die de scheidsrechters meekrijgen? Oftewel nieuwe richtlijnen? Uh, nee, we hebben richtlijnen ge uh, gepresenteerd, want we hebben natuurlijk altijd een aan aantal aanbotspunten. Maar uh, de belangrijkste is en blijft de aanpak van een gemeenschappelijk spel en het bevorderen van sportiviteit en respect. Een initiatief dat spelers en trainers een aantal jaren geleden met elkaar hebben genomen. En wat wij als arbitrage natuurlijk van harte ondersteunen. Nee. Het is niet zo dat we gewoon extra gaan letten de scheidsrechters dan op uh, ellebogen en dat soort zaken. Nee, dat heeft natuurlijk al jaren de aandacht. En dat hebben we ook dit jaar onder de aandacht gebracht. Uh, want we willen natuurlijk ook uh, voorkomen dat, dat soort uh, uh, zaken weer de kop opsteekt. Maar dat was afgelopen seizoen uh, niet echt een groot probleem. Uh, en dat willen we uh, ja, graag zo houden. En dat hebben we ook aan de spelers allemaal voorgelegd afgelopen zomer. Ja. Hoe staan we er trouwens verder voor uh, met onze uh, scheidsrechters? Mogen we veel internationale duels uh, fluiten? Ja, het seizoen is in dat opzicht al uh, uitgebreid begonnen. We hebben in uh, de eerste weken van het jaar, in juli, de eerste weken van het seizoen, kan ik beter zeggen, al tal van de Europese wedstrijden gesloten. En een van onze scheidsrechters, Danny Makkely, heeft ook uh, de finale gesloten van uh, het Europese kampioenschap onder 19. Dus we hebben in dat opzicht een uh, goede start gemaakt. Ja, we staan er goed voor. Nog één vraag, want we hadden het net over uh, ja, de crisis. En uh, de, bij DSM, uh, allemaal mensen daardoor getroffen. Um, ja. Ik denk dat ook de KNVB niet aan de crisis ontkomt. Als u nou, stel nou, u komt tot de conclusie, voor het spel zou het hartstikke goed zijn als we een vijfde en zesde man erbij zouden kunnen ja, boekokstoven. Heeft de KNVB dan überhaupt geld om dat te betalen? Uh, nou goed, dat is een van de zaken die natuurlijk aan de orde zal komen in het overleg met de clubs. Uh, dat geldt namelijk ook voor de invoering van elektronische hulpmiddelen. Nou, Wat kost ook. het? Wat kost het de KNVB? Wat kost het de clubs? Wat kost het, het gebruik? En uh, dat zal een belangrijke overweging zijn. Ja, maar eigenlijk weet u het nog niet of uh, het geld er is. Dat moet ook uitgezocht worden. Dat moet ook uh, kansen seizoen uitgezocht worden. Want kijk, als je zoiets doet, dan moet je het zorgvuldig uh, doen. En uh, dan moet je er ook de tijd voor nemen, want uh, overhaaste beslissingen leiden tot niets. En dan kun je het uh, jaar daarop uh, weer overnieuw beginnen en dat zou jammer zijn. Dus uh, als we wat doen, dan is het een weloverwogen stap. Ja, en slechte technologie leidt ook tot niks? Nee, nee, stel je voor. Dat, uh, dat, dat zou natuurlijk uh, averechts werken. Dat willen we per se voorkomen. Ook in dat opzicht, als we wat doen, dan moeten we wel zeker weten... dat het werkt, dat we er baat bij hebben. Ik wens u een mooi seizoen toe, meneer Van Egmond. Dank u wel, dat zal lukken. Dank u wel ja. voor het interview. Dank u, dag. Ze liggen op koers, het beachvolleybalteam. Schuil nummer door, dat straks. Nu de verkeersinformatie met John Bakker bij de AWB. Met files nog op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam... bij Ouderkerk aan de Amstel, drie kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel open.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 Laten lopen, eigenlijk, hè? Robert Palmer. Maar het stelt zo'n beetje uit Can We Still Be Friends? Ergens uit de jaren zeventig. Nou, vrienden zullen ze nog steeds wel zijn. Richard Schuil en Rijn de Nummer door, de twee mannen die uh, aan beachvolleybal doen. Want ze hadden slechts twee sets nodig in de kwartfinale. 21-16 en 21-18. Dat waren de setstanden tegen de Italiaanse tegenstanders Lupo en Nicolai. Komende nacht, om 12 uur, ze spelen daar volgens mij nooit vroeg, moeten de Nederlanders de halve finale spelen. En dat spelen ze tegen de als derde geplaatste Duitsers Brink en Hekkerman. Steven Dahlenboud sprak het Nederlandse duo na het winnen van de kwartfinale. Richard Schuil, ruim de nummer door. Jullie zijn in de halve finale. Ja, ja, ja, heerlijk. Dat moet een mooi gevoel zijn. Ja, dat is fantastisch. Zeker naar de, naar de debacle van vier jaar geleden natuurlijk. Dus uh, debacle, maar goed. Je zit wel weer bij de laatste acht. Maar uh, dit is wel heel lekker dat je dat nu zo, uh, zo recht zet. En nou, uh, ja, nou moeten we door ook. Richard Schuil, met wat voor plan gingen jullie deze wedstrijd in? Om uh, Lupo, de kleine man, zeg maar, uh, kapot te maken. Dat is gelukt. Ja, dat is goed gelukt. We hadden zelf ook wel wat moeite met de zijdehoud, maar ik denk, we hadden hem heel zwaar onder druk. Die andere jongen die is, ja, die zit vrij hoog en is een goede blokkeerder. Dat probeerde we zoveel mogelijk te vermijden natuurlijk. Die kleine hadden we heel goed onder druk, de hele wedstrijd lang. Dus ook al leven we een paar punten in, we bleven gewoon doorspelen. Aan het eind maakten we een serie op en ja, dan is het zomaar afgelopen. Dat tactische plan werkte lijn de nummer door. Af en toe nog wel wat, wat mond met de scheids, hè? Ja, die, die vond ik echt slecht vandaag. maar goed, uh, uh, Uiteindelijk wonnen we al die punten. Maar win je ze niet, dan wordt het heel vervelend. Het waren echt dure fouten. Het was ongelooflijk, vond ik. Dat was het waren ook gezicht. echt fouten, dat was voor iedereen te zien. Nah, de, de Richard die blokkeerde nou, een bal. bal die, die, weet ik, van, hij was zo'n stuk van het net af met zijn handen. Ik uh, nou ja, kan, kan me er zo weer uh, opwinden. Maar uh, dat was een cruciale bal, natuurlijk. En uh, gelukkig vonden we dat punt. Maar het was echt heel, heel slecht. Ja. Je haalde net ook al vier 4 jaar geleden aan. Uh, toen ging het niet goed in de kwartfinale. Uh, nu zijn jullie dus wel door aan die halve finale. Hebben jullie nu ook echt het gevoel van, uh, we zijn nu heel dicht bij die medailles. Ja, je bent één overwinning van de medaille af. dus uh, ja, Dat willen we natuurlijk heel graag. We willen heel graag een medaille. En als je in de halve finale staat, uh, dan moet je er ook echt voor, uh, voor gaan vechten. En dat, uh, dat gaan we mogelijk doen. We gaan er uh, voluit... Uh, Echt voluit tegen de Duitsers en hopen dat we hem kunnen winnen. Ja, wat morgen is het al, alweer. Uh, hiervoor hadden jullie even rust. Nu, uh, ja, nu kunnen we morgen meteen weer aan de bak tegen de Duitsers. Brink en rijden nummer door. Uh, hoe moeten we dat uh, inschatten? Hoe schatten jullie dat in? Nou, ja, dat kan echt alle kanten op gaan. Dat, uh, dat is gewoon een hele zware. We hebben, we hebben um, tot, tot afgelopen, seizoen... afgelopen seizoen hebben we niet met ze getraind, maar we hebben de jaren ervoor heel veel mensen getraind. Ja, dat is gewoon een heel mentaal heel sterk team en ervaren. Dus het is niet zoals deze jongens, heel jong, die net komen kijken. Die uh, hebben al zoveel gewonnen en uh, ja, dat is uh, Europees kampioen dit jaar. Wordt word heel zwaar. Maar goed, uh, met een goed plan uh, geef ik ons zeker weer uh, 50 cent kans. Nou, jullie staan hier in ieder geval met een blik in de ogen van, we hebben er zin in. Ja, zeker. Tuurlijk, een halve finale. Geweldig. Met een goed plan kunnen we ook die Duitsers verslaan. Vannacht dus, dat duo Richard Schuil en Reinhard door. Ze waren in gesprek met Steven Dalenboud. Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar die Spelen van Londen... die worden ook wel de Spelen van de soberheid genoemd. Dat allemaal vanwege de economische crisis. Ruim 60 jaar geleden werden de Spelen van Londen... we hebben het over het jaar des herens 1948... werden die Spelen ook al de Spelen van de soberheid genoemd. Maar de Olympische Spelen van toen en die Olympische Spelen van nu... het is een wereld van verschil. De Olympische vlag wappert boven het Wembley Stadion. waar 82.000 mensen bijeenzitten voor de plechtige opening van de spelen. London won de Olympics in 1948, simply because it was the only city in Europe that was capable of doing it. Het jaar 1948, drie jaar na de oorlog. Europa lag in puin en Londen was de enige stad die in staat was de Spelen te organiseren. Might sound en dat was wel opmerkelijk, zo vertelt de historica Janie Hampton, die een boek schreef over de Spelen van 1948. There were still large of Overal in Londen zag je nog de littekens van de bombardementen. En er was rationing van voedsel, petrol, kleding. Voedsel en andere belangrijke producten, zoals benzine, stonden op de bon. De land door extreme austeriteit. En geen wonder dat Londen 1948 de geschiedenis is ingegaan als de speler van de soberheid. Griekenland kreeg de ereplaats in de rij van deelnemende landen... die verder gedurende twee uren in alfabetische volgorde langs de Engelse koning defileren. Een van de atleten die meeliep in de openingsceremonie was Dorothy Tyler. Ze had ook al meegedaan in Berlijn 1936 en zilver gewonnen bij het hoogspringen. Vanwege haar medaille mocht ze de handen schudden met een zekere Adolf Hitler. Oh, a little man in a big uniform. Een klein mannetje in een groot uniform, zo dacht de inmiddels 92-jarige Tyler over Hitler. I standing next to him and said hello, and they said, Why didn't I push him in? Toen ze naast hem zat dacht ze, ja, misschien moet ik hem maar in het meer duwen. <laughs> ik was op zo'n avond. Ik open de olympische Games van Londen. Celebrating aan 14e Olympiër van de moderne era. Tussen het propagandaspectakel van de nazi's en de Spelen in Londen was een wereld van verschil. Ik had to wear... My 1936 tracksuit. Er was helemaal geen geld voor faciliteiten of kleding. Tyler moest haar sportkleren van 1936 dragen. By my own spikes. En ze moesten ook haar eigen schoenen kopen. And um, we weren't given, uh, we were given this jacket. Wel kreeg ze een jasje van de Britse Olympische Bond. We had to put our own, um, and wear our own shorts. And so on the, uh, robot and the... Maar haar sportbroek, ja, die moest ze zelf aan elkaar naaien. na de opening van de Spelen wordt een fakkel ontstoken aan het Olympisch vuur in Wembley. naar het Torquay gedragen. De Spelen van 2012 zijn ook wel eens de Spelen van de Soberheid genoemd. Net als Londen 48. Het budget is een stuk kleiner in vergelijking met Beijing. En ook deze Spelen vinden plaats in tijden van economische crisis. Toch moet Dorothy Tyler lachen om die vergelijking. Well, they get paid to jump, don't they? De atleten Dat van nu verdienen geld en sommigen zijn zelfs beroemd. if I, I taken one penny for anything, I would have been disqualified. Als zij ook maar één cent had aangenomen in 1948, dan was ze meteen al gedisqualificeerd. Ook historica Janie Hampton vindt de vergelijking mankraan. Het totale budget van de Spelen is nu 9 miljard pond. In 1948 was dat nog minder dan een miljoen. Omgerekend naar hedendaags geld is dat 22 miljoen pond, een kleine 30 miljoen euro. Als ze alle sponsorship en sterker nog, Londen in 1948 maakte winst. Iets wat zeldzaam is voor een Olympische Speler. Really like Alleen de oude generatie weet nog hoe moeilijk het was in 1948 en hoe zwaar de atleten het hadden. Topsporters in 1948 kregen toen maximaal 2500 calorieën per dag binnen. Dat betekent one egg a week. One rasher of bacon a week, three potatoes, no fresh fruit, no treats. En dat betekende één ei, drie aardappelen en een stukje spek per week en geen vers fruit. Now, nowadays an Olympian trains on 7.000 or 8000 calories a day. Ter vergelijking, de huidige Olympiërs krijgen dagelijks tot 8000 calorieën binnen. Londen 2012. De speler van de soberheid? Niet echt, zegt Jenny Hampton. Don't know what was really like. In 1948 wisten ze wat echte soberheid was. De reportage was van Arjen van der Horst. Radio 1. Het NOS-journaal. DSM schrapt wereldwijd duizend banen en roemer sluit gedoogconstructie uit. Het is half tien. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. DSM gaat wereldwijd duizend banen schrappen, waarvan 400 in Nederland. Het afgelopen half jaar daalde de winst van DSM met 67% naar 186 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was de winst nog ruim een half miljard.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 In Nieuw-Zeeland is de vulkaan Mount Tongariro uitgebarsten. De vulkaan op het noordereiland was al ruim 100 jaar niet meer actief, maar gisteren spuwde die weer as. Mensen in de buurt hebben hun huis moeten verlaten en de politie roept inwoners op rustig te blijven en om te controleren of hun watervoorraad nog drinkbaar is. Uh, we are urging all local residents to remain calm, to check their water supplies to ensure that they're not contaminated. Voor zover bekend zijn er geen gewonden en er is ook geen schade. De eruptie heeft wel gevolgen voor het vliegverkeer, want Air New Zealand heeft enkele binnenlandse vluchten in de buurt van Mount Tongariro geschrapt.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 And I zal never forget why we are here even after 40 years. It is painful to relive the worst days in the history of the Olympic movement. I can only imagine how painful it must be for the families and close personal friends of the 11 Olympians. Pijnlijke herinneringen al dus rochen de weduwen van twee van de omgekomen atleten hadden het IOC gevraagd er herdenking tijdens de openingsceremonie te houden, maar dat wilde roch niet.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 Het is heel goed voor een land om te spelen als katalysator te gebruiken. Om te werken aan je infrastructuur. Aan echt ja, alles om op de lange termijn een, een punt op de horizon te hebben waar we naartoe gaan werken. En of dat ook allemaal gaat gebeuren is nog lang niet duidelijk. Het IOC beslist er pas over in 2023. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 Is het Radio 1 Journaal tijdens deze sportzomer. De Olympische Spelen om half tien is er al een hockeywedstrijd begonnen. Het Nederlandse team speelt tegen Korea Gerard de Groot. Nederland speelt tegen Korea inderdaad. Nederland is de enige die zich al heeft geplaatst voor de halve finale in het mannentoernooi Dat vandaag zijn laatste dag kent van de voorrondes. Alle andere posities zijn nog onduidelijk. Ook in de groep van Nederland. Nederland staat bovenaan. Vier gespeeld, twaalf punten. Maar Nederland is nog niet zeker van de eerste plek hoor. Want als Nederland verliest van Korea, dan moeten ze tot kwart over elf vanavond hier wachten. Tot Nieuw-Zeeland, Duitsland is afgelopen in de groep van Nederland. Omdat dan pas op doelsaldo eventueel beslist gaat worden Wie wie er eerste en wie er tweede wordt in de groep. Dus wat dat betreft is het voor Nederland noodzakelijk om hier minimaal één punt binnen te halen om zeker te zijn van de eerste plek. Nog aardiger wordt het in de andere groep. Later wordt er gespeeld tussen Australië en Pakistan en Groot-Brittannië en Spanje. En alle vier die ploegen kunnen nog naar de halve finale gaan. Australië, als het verliest van de Spanje, van de Pakistan, dan staat Pakistan ineens bovenaan. En als Groot-Brittannië verliest van Spanje straks in het verloop van deze dag, dan is het bingo voor Spanje en de kan het thuisland naar huis. Nou, dat zijn allemaal beslissingen die we gaan volgen, uiteraard hier uh, op, uh, op Radio 1. We volgen in eerste instantie uh, en teletext natuurlijk ook, ja, natuurlijk. We kunnen het allemaal volgen, maar ja. Nederland, uh, Nederland, Korea, volgen we gewoon live op Radio 1. En dat doe ik hier. Na vijf minuten is het 0-0. Uh, Nederland, uh, ja, begint heel rustig aan die wedstrijd tegen Korea. Korea, olympisch gezien, een tegenstander waar Nederland uh, wel twee keer van heeft gewonnen. Maar op het uh, wereldtoernooi en de wereldkamp en de Champions Trophies buiten de Olympische Spelen... doet Nederland tegen Korea niet al te best. Dus wat dat betreft afwachten wat er gaat gebeuren. Een gelijkspel is voldoende om eerst in de groep te worden. En hij volgt alles voor de radio. U hoeft geen Twitter aan te zetten, u hoeft geen TV aan te zetten. Gewoon die radio aan laten. Gerard de Groot, u hoort hem heel veel nog vandaag. Staken de van de gevangenis van de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Die hebben straks crisisberaad met de directie. Cipiers willen pas weer aan het werk gaan... als de autoriteiten de overbevolking in de gevangenis... Aanpakken. Correspondent Mark Bessems, die legt uit hoe de gevangenen nu bewaakt worden. Ze staken gelukkig niet allemaal, hoewel zo'n 75 van het personeel uh, staakt. Uh, dat kleine clubje dat nog wel werkt krijgt hulp van de politie. En uh, bovendien wordt er alleen gestaakt op uh, maandag en vrijdag. Nou, op die dagen dan komt de politie helpen en dan uh, doen ze eigenlijk alleen het minimale. Nou, ja. Dat is voor de gevangenen niet zo'n pretje, denk ik, want de politie doet dus alleen maar de bewaking... En, uh, en geeft uh, de gevangenen wat te eten. Nou ja, dus dat betekent dat ze verder niet de, de, de cel uit mogen om even te douchen of om een wandelingetje te maken. Maar nou, het uh, zal geen pretje zijn. Nee. Het is ook niet de eerste keer dat het gebeurt, want vorig jaar in oktober is er al een maand gestaakt. Ja, wat dat betreft uh, hebben ze het nu ietsje beter, want nou ja, het zijn maar twee dagen per week. Ja, voor de gevangenen is dat beter, maar vorig jaar werd er dus ook al gestaakt. Ik dacht dat er toen een oplossing was gevonden. Ja, dat dachten uh, de vakbonden ook. Er is, uh, nou toen was eigenlijk hetzelfde probleem, hè? er waren ook te veel gevangenen voor uh, te weinig personeel. En uiteindelijk uh, hebben ze toen gewoon meer personeel gekregen, uh, 20 man extra. En bovendien werd er toen afgesproken dat de Sint-Gilles-gevangenis nooit meer dan 740 gevangenen zou herbergen. Nou, dat is inmiddels uh, echt al geschiedenis, want tegenwoordig zitten de volgens de vakbonden al uh, tegen de 800. En het ziet er niet naar uit dat dat minder worden, eerder meer. Dus uh, nou ja, daarom zijn ze weer gaan staken. Omdat de overheid in de ogen van de vakbonden de afspraken niet is nagekomen. Ja, het lijkt me ook geen pretje voor de gevangenen. Nee, zeker niet. Um, ik heb uh, gehoord dat er bijvoorbeeld één wasmachine is op uh, 800 man. Uh, de keuken is te klein. En dat betekent bijvoorbeeld dat je in, uh, in shifts moet gaan koken. Dan moeten mensen veel langer wachten op hun eten. Er is niet genoeg bestek. De douches zijn al maanden kapot. Nou, dat klinkt misschien allemaal heel banaal. Maar het betekent wel dat de gevangenen gefrustreerd zijn. Er wordt, er wordt ruzie gemaakt om, om borden en om vorken. Uh, er is een hygiëneprobleem omdat mensen zich niet elke dag kunnen wassen. Uh, de kleren zijn niet uh, altijd even schoon. Nou, en al die frustratie bij de gevangenen, dat betekent vaak agressie. En die agressie, uh, nou ja, dat betekent natuurlijk een onveilige situatie voor het uh, personeel. Ja. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de allergrootste uh, frustratie van de gevangenen, en die komt erop neer dat de Sint-Gilles-gevangenis is eigenlijk helemaal niet is ingericht op een lang verblijf. Kijk, dat is een arresthuis. Dus het zou betekenen dat je daar alleen zit in afwachting van je proces... totdat je proces is afgelopen. Als je veroordeeld wordt, dan ga je in België officieel naar een strafhuis. Naar een uh, gevangenis waar je veel meer uren buiten je cel mag doorbrengen. Bijvoorbeeld uh, om een of andere activiteit te volgen, een les te volgen, om te gaan werken. In Sint-Gilles, in een arresthuis... Dan uh, zit je vaak uh, 22 van de 24 uur op een dag uh, in je cel. Nou ja, uh, inmiddels is 60 van de ja. gevangenen in sint weliswaar veroordeeld. Maar ze ja. blijven dus hangen in die gevangenis. Maar dit probleem is niet van vandaag. Of gisteren, België huurt bijvoorbeeld al een paar jaar uh, gevangenisruimte uh, in ieder geval uh, in Nederland. Is er niet parallel daaraan, uh, toen het probleem ontdekt werd, gewoon een groot nieuwbouwprogramma begonnen? Ja, er is inderdaad absoluut geen probleem van gisteren. Het, het speelt al jaren. En er is ook al lang geleden besloten dat ze nieuwe gevangenissen zouden bouwen. Zo'n twaalf uh, gevangenissen staan op het programma. Maar daarvan zijn er op dit moment uh, drie ook echt in aanbouw. En dat zie je er binnenkort. Nou, dat uh, uh, is allemaal veel later dan gepland. Die vertraging uh, is eigenlijk het grote probleem. Correspondent Mark Bessems over de overbevolking in de Belgische gevangenissen. De buurvrouw ook wel eens, dan komt ze suiker halen. While you're out looking for sugar. Josh Stone was dat. Gerard de Groot kijkt naar die hockeywedstrijd tussen Nederland en Korea. Gerard, klopt het nou dat de mannen om vijf uur vanochtend vroeg al zijn opgestaan? Ja, dat moet wel. Hè. Als je hier uh, lokale tijd om half negen moet beginnen, dan, uh, dan moet je gewoon vroeg je bed uit. Oeiemorgen ontbijten. So, ja, ja, ja, ja. Dat zijn ze dus waarschijnlijk ook wat vaag tegen elkaar vanmorgen. Ja, Goedemorgen. Om vijf uur. Een beetje wat waterig uit de ogen kijken. Maar als je dan een beetje fit wil zijn om, om half negen smorgens, dan, uh, dan moet dat wel. Dan uh, moet je ontbijten. je kan natuurlijk niet te dicht op de wedstrijd ontbijten. Nou, je kent het allemaal wel. De ja. topsportwetten gaan dan gewoon ook gewoon door. Nederland speelt nu inmiddels 13 minuten tegen Korea. Er is weinig tekening in de of het moet één geweldige mogelijk zijn mogelijkheid zijn geweest voor regier Hofman. Hij schoot tweemaal op de doelman van Korea. Had hem er gewoon beter in moeten prikken dan had Nederland op 1-0 gestaan. Maar dat is niet gelukt. En daarom is het nog steeds 0-0. Wat gaan we zo duidelijk doen? Nou, vandaag komt hij op de wielenbaan in Londen. Onze troef bij de keier in Teun Mulder. En nu denkt u, maar het is niet het geval hoor. Gewoon doorrijden, geen files. Radio 1 Sportzomerbus. Bora Bleckenhorst is eigenlijk het zeilmeisje van vandaag. Want uh, ze is naar Friesland uh, gegaan om uh, zich te laten inspireren. Te laven onder de zeilen. Ze is uh, daar zo op die mooie grote oude Friese scoetjes aan het zeilen. Of, of ben je nog niet aan het zeilen, ben je nog aan de wal? Nou, ik ben nog hartstikke aan de wal, Bert Sterke. Ik sta hier gewoon met twee voetjes op een uh, grote ijzeren plaat in het weiland. Want het heeft hier hard geregend en het is een beetje drassig geworden. Oh. En die platen die leiden dan weer naar binnen, zeg maar, de grote tent in. Waar straks alle schippers samenkomen. Waar nu alvast een kopje koffie kan worden gedronken. En waar al een beetje natuurlijk ook vooruit wordt gekeken naar de race van vandaag. Schipper Iepen van de Meulen, die is er al wel. Dat is de schipper van End. Ja, we hadden het er net over dat dit ook uw laatste jaar is. Dat is toch, leek mij een beetje triest, maar u kon er nog wel om lachen you <laughs> Nou, ik ben helemaal niet triest hoor. Dat hoort er niet bij. We hebben destijds vroeger een afspraak gemaakt tussen broers. En daar komt het van. En dan wist ik dus 30 jaar geleden dat dit uh, volle aandacht vrijdag mijn laatste zeildag was. Dus echt triest niet hoor, want ik blijf hier echt wel bij betrokken bij dit evenement. Ja, en ik zei net al, we staan nog in het weiland. Het is wel heel erg nat, maar er kan duidelijk geen scootje doorheen. Waar, waar is uw scootje op dit moment? Nou, hier vlak achter is heel veel water. Dat is het grootste meer van Friesland. Of dat is de heve en in de Vluissen te samen. En daar zeilen ze een wedstrijd op. En daar voel ik me ook beter thuis als uh, hier op het land hoor. Ik heb meer uh, roots een water onder mijn kiel als ik uh, op het land draai. Henk Frankema van uh, SKS. Dat is uh, dan de Centrale Commissie Scootjesielen. Maar dan zeg ik het natuurlijk gewoon op zijn Nederlands. Want hoe moet ik het eigenlijk uitspreken? Nou, Centrale wordt Centrale. Centrale Commissie Scootjesielen. En dan is het helemaal correct. Kijk, vandaag de achtste race. Er uh, dus zijn er tien in totaal. Ja, uh, Scootjesielen, het is voor ons... Natuurlijk, elf zegt u zelf. Zegt, ja, ja oeh, ik vergis me. Oeh, oeh, jee. Het is voor ons ja, een fantastische sport om te kijken... met die enorme grote schepen, die mooie platbodems... die, die oude vrachtschepen... En u zei net al, er dus is zelfs geen moderne apparatuur aan boord toegestaan. Nee, dat klopt. Er mag helemaal geen apparatuur zijn. Het enige wat we dit jaar buiten het systeem van track and trace... wat we al een paar jaar hebben om op internet een scootje te kunnen volgen... is het enige wat we aan boord hebben is een marifoon. En de marifoon is ook nog zo afgesteld dat hij alleen op één kanaal werkt. En die is aan boord vanwege de veiligheid. Dus met andere woorden, als er aan boord iemand gewond raakt... dan kan het via de marifone iemand worden opgeroepen en dan zijn we er snel bij. Dat is het enige. En verder is het gewoon ja, met, met gezond verstand en, en zoals het hoort... ook kijken denk ik naar de lucht, want, want het ziet er nu nog wel mooi uit... maar is er een kans dat we gaan aflasten vandaag? Nee, vandaag niet. Dat, uh, dat ligt niet in de bedoeling. Uh, bovendien uh, krijgen we onze uh, weergoeroe uh, Piet maar hier straks nog om 11 uur in. die gaat ook vertellen wat uh, hij verwacht dat het vanmiddag gaat worden. Maar zoals het er nu naar uitziet, dan, uh, dan komt het helemaal goed. Hoe lang is die traditie van het Scootje Zilo? Of hoe oud, moet ik eerlijk zeggen? Nou, onze wedstrijdenreeks, uh, dit is de 68ste... Uh, dus zo lang doen we dit al, uh, het kampioenschap van Friesland. Maar de schepen zijn uh, veel ouder en het was vroeger vooral bedoeld uh, om vracht te vervoeren. He, daar is het uit ontstaan. Um, en er zijn in, op enig moment ook wedstrijden gehouden door, uh, ja, op initiatief van kroegeigenaren. En uh, die dan uh, wilden dat er, dat er ja, heel veel publiek op afkwam, zodat zij veel omzet konden maken. Er lopen dus dikke prijzen uit. Deborah, Deborah, ik ga je even onderbreken. Ja, Bert, ja. Gerard. Vanuit, vanuit het verre Friesland naar Londen, waar er is gespeeld... Uh, 16 minuten in de eerste helft tussen Nederland en Korea. En uh, Nederland scoort de eerste strafcorner. Mink van der Weerde, de topschutter van Nederland. Hij duwt hem er weer in, hoor. Hij is goed in vorm, die jongen. En hij scoort voor Nederland 1-0 tegen Korea. Dan gaan we weer snel terug naar Friesland. Want, uh, Debora, jij bent daar bezig met de Friese scootjes... Ja, en meneer Van der Meulen, u staat tien op dit moment in, in het klassement. Gaat u vandaag punten scoren? Of het is, gaat eigenlijk om de minste punten die u moet scoren, maar, maar gaat u het goed doen? Wij gaan het uh, goed doen. We gaan in ieder geval, uh, als er we een wedstrijd ingaat, moet je proberen te winnen. En later zie je dat wel, maar we gaan vandaag deze wedstrijd proberen te winnen. U vertelde mij net iets moois over dit water, hè? over de Fusen. Nou, de, de vluzen, nou daar zit een ondiep gedeelte in en dat vind ik niet zo mooi. En daar willen wij eigenlijk niet zeilen. Het is hier, en dat is krek is het gedeelte waar het publiek zit. En dat is een beetje jammer van dit wet. want dit, dit is het mooiste wedstrijdwater met de wedstrijd van gisteren, wat ik kan bedenken, hier voor scootjes dus. En u kent hem als geen ander? Dat klopt, ik ken hem zo onder en boven. Kijk, en dat is dan toch weer dat mooie, ja, dat, dat, dat, dat oude, mooie, gezonde schippersverstand. We dan heb je de moderne het... helemaal niet nodig. De scootjes, ze komen er straks aan. En dan gaan wij natuurlijk aan boord. Vanuit Friesland was dat Deborah. Dan gaan we, nou, we gaan eerst met wat muziek draaien. Veen, maar we gaan snel naar Londen toe, want er is opnieuw gescoord Gerard. Ja, het lijkt voorlopig beslist Door Nederland scoort de tweede treffer, Valentijn Verga. Helemaal zijn eentje door de kop van de cirkel. Zwaait hij de bal in het doel van Korea. En Nederland na 16, wat zeg ik, na 20 minuten spelen op 2-0. Laura Veen en de Vipertones zijn ook opeens uitgezongen. En my dreaming was uh, dat uh, trouwens, weet u dat ook weer. De Britten zijn koning en keizer in het Velodroom. Dat is de plek van het baanwielrennen. Maar vandaag komt Teun Mulder in de baan. Onze troef op de Keirin in Londen. Sebastian Timmerman, onderweg naar die wedstrijd. Kairin, dat hebben we niet allemaal op het netvlies uh. staan. Leg nog even uit. Goedemorgen, uh, vanaf de wielenbaan trouwens al. Kom net binnen. Oh, je bent en, er al. En, ja, en wie zie ik de baan opkomen? Ja, daar rijdt hij gelijk. Teun Mulder, hij gaat zich warm rijden. Nee, de Keirin, dat is dat sprintonderdeel waarbij je met uh, zes man in de baan uh, zit. Uh, de eerste ronden van de acht ronden rijden achter de Danny-motor... die het tempo langzaam en zeker opvoert van... Uh... Uh, Zo'n uh, uh, 35 kilometer per uur in de richting van de 45, 50 kilometer per uur. Vervolgens gaat de Danny motor langs de kant. En dan mag je 2,5 ronden uh, tegen elkaar gaan sprinten. Het is een onderdeel dat uh, vanuit Japan is overgewaaid. Daar is het ook razend populair en valt heel veel geld te verdienen uh, binnen dit onderdeel als renner zijnde. Uh, maar het is dus nu ook olympisch uh, trouwens, niet voor de eerste keer. Het is de vierde keer dat het wordt verreden op een uh, olympisch toernooi. De eerste olympisch kampioen was Florian Rousseau, daarna Ryan. Bailey. en de laatste was Chris Hoy. En die is uiteraard vandaag ook weer de topfavoriet. Uh, en nog nooit een Nederlandse medaillewinnaar op dit onderdeel... op de Olympische Spelen bij de Mannen. Dus wellicht dat uh, Teun Mulder, toch een expert in het rijden van een keiging, ja. daar verandering in kan gaan brengen. Ja, want Theo Bos was daar ontzettend goed in. Die deed aan die wedstrijden ook ja, maar mee ook in Japan. Teun, ja, ja. Maar, maar, maar, ik heb te, wel eens een mooie documentaire gezien over Theo... dat hij daar in Japan inderdaad ook tegen die Japanners... en dat is daar een soort nationale sport. is een beetje het voetbal van Japan. Ja, ja, ja. Dat, nee, dat klopt. En uh, het aparte is ook dat je ook als renner zijnde helemaal intern gaat... Hè? Uh... Theo, en trouwens ook Teun heeft daar ook gereden... Eh, moesten hun, uh, hun telefoon inleveren, hun gsm... mochten totaal ja. geen contact hebben met de buitenwereld... om maar te voorkomen dat ze uh, worden benaderd door uh, mensen die vals willen spelen. Hè, dat je aan uh, gamefitching of matchfixing uh, gaat doen. Dus ze mogen totaal geen contact hebben met de buitenwereld als je daarover praat. Inderdaad, vroeger met Theo en tegenwoordig vooral met Teun natuurlijk... die je dagelijks tegenkomt wel op de wielenbaan. Dan hoor je echt, echt prachtige verhalen over hoe dat is... om in Japan zo'n zo keirincompetitie te uh, te rijden. Uh, maar ja, nu gaat het om goud, zilver uh, en brons. En, en natuurlijk ook een beetje om het baantoernooi voor Nederland te redden. Hè. Laten we dat niet vergeten. Want uh, ja, de kans dat Kirsten Wild vandaag op het Omnium nog een medaille eruit sleept... is ook niet heel geworden. Dus het komt echt aan op, uh, op de brede schouders van Teun Mulder. Daar ligt al het druk. En om een beetje om, om te voorkomen dat die Britten bijna alles winnen. Maar dan moet hij het uitgerekend opnemen tegen die Chris Hoy. Ja, en dat is echt uh, uh, en ook een expert in dit onderdeel. Uh, ik zei het al, hij is uh, de, de regerend olympisch kampioen. Maar hij is ook nog eens viervoudig wereldkampioen op dit onderdeel. Uh, dus dat zegt al genoeg. En Chris Hoy die weet uitstekend waar hij zich moet positioneren in zo'n heat. Uh, Chris Hoy heeft ook het voordeel dat hij geen sprint heeft gereden. Uh, dat is gereden en gewonnen door zijn landgenoot Jason Kenny. Maar goed, Teun Mulder heeft dat sprintonderdeel ook gelaten voor wat het is. Om zich na al die jaren uh, van, uh, van training en arbeid helemaal te richten op zijn favoriete onderdeel, uh, de Keirin. Aan de ene kant kun je zeggen... Misschien had Teun Mulder op dat sprintonderdeel uh, wel een medaille... of in ieder geval voor een bronzen medaille... of in ieder geval in de buurt van het podium kunnen komen... omdat uh, uh, je maar één rijder per land mag inzetten. Aan de andere kant vind ik, het misschien wel een, vind ik het eigenlijk wel een goede keuze... om helemaal te gaan voor dat onderdeel wat, bij wat jou het uh, beste ligt. Goed, om 11 uur begint het met vandaag. Ja. Zowel de eerste... Hij, heeft een, als... ja. hij ja, mag nog één. Hij heeft nog wel een eens? moeilijke heat hoor. Want hij zit tegen Shane Perkins, zie ik nu. En hij rijdt ook bij de Duitse Maximilian Levy. Uh, de beste twee gaan door. Maar geen man overboord als hij het in de eerste niet redt. Er is nog een herkansing, maar hij zit wel in een lastige setting. Ja, maar om te winnen moet je iedereen kunnen verslaan, Dat he? is absoluut waar. Dat, dat wat is een absoluut, wijsheid weer. Zeg, dankjewel, veel plezier daarbij. We horen jouw verslag later vanochtend hier in de, op de sportzomer In de sportzomer op Radio 1. We gaan nog even bij Gerard kijken. 2-0, dat is een walk overal, hè? Ja, laten we ons niet al te snel rijk rekenen. Als je naar het veld kijkt en het spel uh, ziet... dan denk je dat Korea te weinig indruk heeft gemaakt... tegen een gedelen, gedegen, opnieuw gedegen spelend Nederlands uh, elftal... dat voorstaat via Mink van der Weerde en Valentijn Verga. We zijn op weg naar de rust nog 9,5 minuut uh, te spelen. En ik denk dat de Duitsers ver genoeg zitten te kijken. Want als het zo blijft, als Nederland gaat winnen van Korea... dan uh, gaat Duitsland in ieder geval met Nederland door naar de halve finale. Dan hoeven ze die laatste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland... die vanavond hier Londen... Als Londen zijn tijd om kwart voor negen begint... dan hoeven ze die wedstrijd niet meer te spelen. Nederland is op dit moment superieur tegen Korea. Leidt het met uh, 2-0 en nog negen minuten te gaan. Dan is het rust. De afloop daarvan uh, hoort u zo dadelijk bij Felix en Willemijn. Felix, dat is in ieder geval één onderdeel wat jullie zo gaan behandelen. Waar gaat het nog meer over? Wij gaan natuurlijk naar de atletiekbaan. Uh, Gregory is de Martina Churandi niet te vergeten. Dus het Olympisch Stadion komt volop aan bod. Je hebt het gehad over Teun Mulde. Ja. Medaillekansen zitten erin. Vanaf en de vuur, paarden. He? De paarden. paarden natuurlijk, ja. landenwedstrijd dressuur. Patrick van der Meer komt als eerste in de ring. En uh, ja, da daar gaan we het uitgebreid over hebben. Hou jij van paarden, Bert? Ik hou wel van paarden. Ja, maar ja niet, ik ik heb, heel vroeger, Felix, zal ik uh, opbiechten, heb ik wel eens op een paard gereden. Maar dat heeft niet lang geduurd. En vind je het een sport? Of ik het een sport vind? Ja. Nou, ik vind het wel prachtig om te zien. Want ik heb gisteren ook, ik, ik heb er echt van genoten. En wat ik mooi vind, ik weet niet of ik dat mag zeggen. dat over die heggetjes springen, dat vind ik schitterend. Rijndor moet ik zeggen, nummer door. En Richard Schuil. Die uh, spelen vanavond weer. Vannacht, Nederlandse tijd om 12 uur. Engelse tijd 11 uur. En uh, die staan in de halve finale. En die moeten tegen twee sterke Duitsers. Julius Brink en Jonas Rekkerman. En daar verheug ik me nu al op. Gisteravond is het heel laat geworden. Was je dus erbij? ik het voluit? Nee, <laughs> ik, ik was er niet bij, maar ik zat voor de televisie. Waar ja, ben je wel geweest? Ik ben geweest bij het baanwielrennen uh, en het is buitengewoon spectaculair en natuurlijk wonder weer een Brit. Ja, onvoorstelbaar. Oh, ja, het gaat dat, maar door. Dat weet je van tevoren daar zo. Ja. Alleen vandaag niet hè? Nee, vandaag niet. Teun Mulder. Daarom. Zet er wel weer in. Hey, veel plezier, Felix en Willemijn. Zo op deze zender. Dag. Ja, ja. Hallo Over. Tom van der Hek, goedemiddag. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Tom, uh, ik heb een opmerking. Heeft u iets op uw lever? Hallo. Goedemiddag. Nog geklaagd over de quiz? Over de quiz, nog niet. Of iets heel anders? Kan ik het beklacht kwijt nog heel kort? Je klacht kwijt kan je altijd. Bel iedere dag tussen 2 en half 3 0800 1101. We genieten ruimschout van snelheid, inzet, doordelingsvermogen. In gesprek met Van het Hek. Tom van het Hek, goedemiddag. 0800 1101. Lijkt mij een duidelijke oproep, dankjewel. Hey, kom, gaan zo door?